10 uur, Gert Kluuk met het NOS journaal Koningin Beatrix doet afstand van de troon. Op 30 april draagt ze het koningschap over aan prins Willem-Alexander... zo zei ze in een toespraak die vanavond werd uitgezonden op radio en televisie. Nederland krijgt voor het eerst in ruim 120 jaar weer een koning als staatshoofd. De laatste koning die Nederland had was Willem III, die overleed in november 1890. De inhuldiging van Willem-Alexander is in de Nieuwe Kerk in Amsterdam... meteen nadat koningin Beatrix in het paleis op de Dam de akte van abdicatie heeft getekend... De familie van Maxima zal niet bij de inhuldiging zijn... zo heeft prinses Maxima laten weten aan premier Rutte. Haar vader, Jorge Zorrigueta, is omstreden... omdat hij heeft gewerkt onder de Argentijnse dictator Videla. Mogelijk wist Zorrigueta van de politieke verdwijningen... in de jaren van de dictatuur. Koninginnedag wordt Koningsdag. Met ingang van volgend jaar wordt Koningsdag gevierd... op 27 april, de dag waarop Willem-Alexander jarig is. Omdat 27 april 2014 een zondag is wordt de Eerste Koningsdag gevierd op 26 april. De Oranjes gaan dan naar Amstelveen en de Rijp. In de Tweede Kamer wordt unaniem met veel waardering gesproken... over de manier waarop Beatrix 33 jaar haar taak heeft vervuld. De fractieleiders vinden het verder verstandig... dat de familie van Maxima niet bij de inhuldiging is. Er komt een speciale postzegel ter gelegenheid van de troonswisseling. Op die postzegel zullen afbeeldingen staan van zowel Beatrix als Willem-Alexander. De speciale zegel zal over enkele weken te koop zijn... Na de speciale zegel komt er eerst een tussenzegel en daarna een definitieve postzegel met daarop de beeldenis van koning Willem-Alexander. Deze zegels verschijnen een paar maanden na elkaar, na de troonswisseling. Ander nieuws. Malinese en Franse troepen hebben de historisch belangrijke stad Timbuktu in het midden van Mali ingenomen. De stad is heroverd op de streng islamitische rebellen die er vorig jaar de macht hadden overgenomen. Een woordvoerder van het Franse leger zegt dat er niet is gevochten. Hij voegt er wel aan toe dat de stad nog niet voor 100% onder controle is van het regeringsleger. Vanochtend werd al het vliegveld van Timbuktu heroverd. De Franse president Hollande heeft gezegd dat Frankrijk en Mali aan de winnende hand zijn. Maar hij voegt eraan toe dat in het noorden van het Afrikaanse land nog een felle strijd moet worden geleverd. Het weer vannacht bewolkt en op veel plaatsen regen. In het Middenland een vrij krachtige wind. Aan zee is de wind hard tot stormachtig met kans op zware windstoten. Morgen herfstachtig weer met een vrij stevige wind. S middags het maximaal 10 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig en afhankelijk zacht. Dit was het NOS Journaal. Hey Lievert, er staat een hele enge man voor draam raam naar binnen te gluren. Wat?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 Goedenavond, een extra lange uitzending. Al sinds vijf uur vanmiddag hebben we het over dat ene nieuwsfeit... in het Radio 1 Journaal, de aankondiging van koningin Beatrix. En toch horen we ieder uur weer nieuwe dingen. Het nieuws werd vanmiddag, uh, vanavond om zeven uur... overal gevolgd via radio, internet, televisie, thuis natuurlijk... of via televisie in een grote elektronicazaak. In Deventer bijvoorbeeld, daar was keus genoeg. Die is niet duur. 50 schermen zijn er te zien. Je kunt naar die schermen kijken en dan ook nog bedenken welke televisie je wil kopen. Had u er al eentje uitgezocht? Nee, dat nog niet. We hebben er ook niet echt een nieuwe nodig. De koningin spreekt. U belt nog even naar huis om te vragen of dat ze aan het kijken zijn. Ik dacht ze willen het vast ook wel weten, ja. En u? Ik wist helemaal van niks. Ik uh, kom net binnenlopen en uh, ik zie tricks. Ja. Ziet er opgelucht uit? Ik kan het me ook wel heel goed voorstellen dat ze opgelucht moet zijn. Ja, toch? Ik bedoel, het is... Uh... Naar nou, mijn idee heeft ze het goed gedaan en is het gewoon tijd om een stokje over te geven. Het is Tot? het grootste vertrouwen dat ik op 30 april van dit jaar het koningschap zal overdragen aan mijn zoon... Als je dat nou zo vijftig keer ziet, die koningin... maakt ze dan nog meer indruk? Nou, niet bijzonder als anders, hoor. Maar ik vind het wel leuk, om, ik vind wel dat je dat moet weten. Dat je er wel uh, aandacht aan schenkt, zeg maar. Dus ik vind het wel belangrijk, ja. Heeft u het goed gedaan? Ja, ik denk het wel. Ja, wie ben ik om daarover te oordelen? Nou, graag dan je vriend. Maar... Heeft u het goed gedaan? Ik denk dat het uh, tegenwoordig een hele andere functie heeft dan, uh, dan vroeger. En uh, wat je ook merkt in de berichtgeving naar dit moment toe. Is dat. Uh, vroeger dan moest je ook echt voor de buis gaan zitten. Maar nu is er al zoveel gespeculeerd. En op internet gaat er dan al zo snel rond. Dat ja, dat het eigenlijk geen verrassing meer was. We zaten nog te grappen in de auto van, uh, dat het iets anders zou kunnen zijn: van goh, we gaan het Koningshuis uh, helemaal afschaffen of iets dergelijks. Ja, dat, dat zou echt een shock zijn geweest. Ja, en dit zat er al een tijdje aan te komen. Nou, Welke we... televisie wordt het? Geen. We hebben nog ja, nou, Goed moment. Ja? Zou het zou tijd worden. Ja, toch? De telefoon gehaald. Ja, nee, dat vind ik wel uh, een tijd van komen, een tijd van gaan. En waarom is het voor haar nu een tijd om te gaan? Ja, ze is nu nog. Uh, Gezond, goed? Ja hoor, Je moet niet wachten tot ze bij wijze van spreken achter de rollator aanloopt. Dus uh, nee, ik vind het wel goed. Vertrouwen in de zoon? Jawel, jawel hoor. Ja, ouderwijs genoeg. Dus, uh, nee, dat gaat wel goed komen. Wat Een mooie leeftijd heeft hij, weet, heeft hij, hè? Ja, zeker. U bent? Uh, iets ouder. <laughs> 53. Dus uh, nee, en hij weet nog niet alles, maar dat wist zij ook niet toen ze begon. En dat komt gezellig nog. Een meter of vijftig verderop staan de boksen en de versterkers. Is de muziek? De meneer staat te wachten om geholpen te worden. Hij heeft niet naar de televisie gekeken. Nee, het maakt me helemaal niks uit. Nee, echt niet. Het is leuk als het Koninginnedag is of zo, maar. Uh, Daar blijft het ook bij. Dus, uh... Nou wordt het geen Koninginnedag meer, hè? Hoezo niet? Komt een koning. Ja, oké. Okay. Ja, dat is zo. Ja, ja. Ja, Kunt u even helpen? Even zitten, oké, okay, bedankt. Want het wordt een Koningsdag op 27 april. Alleen in 2014 even 26 april, omdat dat een, een zaterdag is, beter dan de zondag. Tijd van komen en een tijd van gaan. Hoorden we net iemand zeggen, Menno Reemmeijer... onze verslaggever Koninklijk Huis ja. in, in Deventer. Het wordt een tijd van komen voor prins Willem-Alexander... die koning wordt, 30 april. We hadden het eerder vanavond al even over... ja, het is niet het allerbelangrijkste, maar het zijn van die beetjes. <laughs> Wat zal die aandoen? Ja, ik, ik moet je heel Jij eerlijk Jij bent zeggen. weer op je wenken bediend ja, door de nou, Rvd. Ja, want ik ging ervan uit, eerder gezegd... Uh, uh, de Willemen, zeg maar, Willem 1 tot en met 3... die hadden hun, uh, hun militair nu aan. En Willem-Alexander heeft ook bij zijn huwelijk ook vanavond zag ik ze weer voorbij komen, de plaatjes, liep hij in het tenue van de marine. Dus ik ging er heel eerlijk gezegd vanuit dat hij dat ook bij de inhuldiging zou dragen. Maar eh, ik heb net gehoord dat tijdens de inhuldigingsplechtigheid de koning een rockkostuum, white tie draagt met daar overheen de koningsmantel of inhuldigingsmantel. En waar duidt dat op? Dat vind ik een hele goede vraag. Dat hij niet koning Willem III achterna wilde, Daar ja, hadden we het eerder al over. Ik, ik, ik weet niet of dat ergens is vastgelegd. Of dat te maken heeft met... Kijk, uh, toen de Willemen hadden ook, uh, waren actief militair. Hè, waar waren ook uh, gezag hebben van het leger. En dat is hij niet. Hij is natuurlijk gewoon een soort van ceremonieel militair. Uh, misschien dat het daarin zit dat er toch die scheiding hoort. Ik, ik, moet je, kan je daar geen klip en klaar antwoorden op geven? We, maar ja, we al... hebben ook al 123 jaar geen koning gehad. Ja, dus ja, dat is, er iets veranderd is misschien bij. ook ja. niet zo gek. Nee. Uh, Danielle Eftra is ook hier. Uh, voor NRC Handelsblad en ook voor de Volkskrant... heeft zij veel geschreven over de koninklijke familie. En ze is onlangs gepromoveerd op een proefschrift over de basisschool... waar koningin Beatrix en haar zusje uh, zusjes moet ik zeggen, een tijd naartoe zijn gegaan. Dat, uh, de werkplaats was dat van Kees Boeken. Welkom, Daniela. Dank je wel. Uh, ja, dat is ook wel weer een timing, hè? Zo de koningin opeens in het nieuws. Ja. Eerst bij jou, nu dit? Dat is alsof ze het, uh, alsof ze het erom deed. Ja, want we hebben het al eerder gevraagd aan anderen. Maar had jij het aanzien komen dat het nu deze maandag, ja. 28 januari... Bij nou, om, niet 28 en januari, maar ik, ik uh, dacht wel 2013. Uh, ze is 75 geworden. Uh, en, Wordt uh, het ze Het een mooi ja. symbolisch jaar. Het is het begin van het Koninkrijk. Um, ik had wel het idee, als het dit jaar niet gebeurt... dan weet ik niet wanneer het dan nog wel gaat gebeuren. Dus... Uh, Helemaal onverwacht vond ik het niet. En wat, wat voor indruk maakte ze op jou in de, in de toespraak? In de aankondiging vanavond? Nou, wat een van de dingen die me opviel was dat ze zei... Uh, dat ze het niet um, ophield omdat ze het te zwaar vond. Uh, en ik denk inderdaad dat als het aan haar had gelegen... dat ze uh, nog wel een paar jaar door was gegaan. Maar, maar dat het ze het ligt echt toch doet aan voor haar? haar zoon. Denk je dat hij dat heeft gezegd, nu is het klaar, ik, ik wil... Ja, nou dat. Maar ik denk ook dat zij, uh, zij, zij ziet dat koningschap natuurlijk toch als een carrière. Zo heeft ze het zelf ook uh, uh, altijd uh, uh, uitgevoerd. En um, ik denk dat ze haar zoon gunt om ook die carrière te maken. En niet dat hij tot zijn, tot, tot, ja, tot ver na prins zijn geeft, Charles, Ala Charles als een soort wiel aan de wagen er een beetje bij hangt. Dus ik denk dat ze het gewoon aan haar zoon verplicht is om hem die kans te geven. Om, ze heeft hem natuurlijk ook wel een beetje moeten overtuigen om er überhaupt zin in te hebben. Want hij had in het begin, uh, was hij helemaal niet zo enthousiast. En toen is hij natuurlijk met, toch een beetje, uh, ja, ook wel door haar en, en adviseurs en mensen is hij echt in dat ambt ge, ge, gekneed, Geduwd. Geduwd. Geduwd. <laughs> Nou ja, dat heeft hij toch goed gedaan. Dus dan moet je hem op een gegeven moment natuurlijk ook de kans geven om het te gaan doen. En heb je het idee dat, dat hij daar nu aan toe is... Dat hij, dat, dat hij het ook leuk is gaan vinden inmiddels? Of, of, of belangrijk? Of... Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij, uh, um, nou, dat hij wel zijn weg gevonden heeft. Hij heeft natuurlijk een aantal onderwerpen waar hij zich uh, echt in verdiept heeft. Waar hij ook, uh, het was voor hem denk ik altijd heel belangrijk dat hij... Um, zijn, zijn, zijn eigen uh, ja, zeg maar individuele aanleg en ideeën, dat hij dat kwijt kon in iets. Dus dat hij zichzelf eigenlijk uh, ja, echt kon herkennen in wat idee. hij deed. Hij heeft volgens mij enorme hekel aan uh, uh, opgelegde formaliteit. Hij wil, hij wil echt iets doen. Pragmatisch mannetje. Ja, want met ja, heb jij hem erin zien groeien? Ja, nee, daar maar nee, sluit ik me bij aan. Uh, um, hij ging de wereld over, maar ook in Nederland... als een, als, als een soort van, van de koning. Hè? Alle bezoeken die, die hij uh, bracht. De laatste jaren. De laatste jaren hij uh, heeft echt gebroken met dat... Ja, ik zal het één keer noemen vanavond met dat Prins Peel's eh, al lang niet meer. Dat is, echt, dat is al zo lang geleden. Mm. Uh, uh, nee, maar daar dat heeft hij, heeft hij, goed, mee, heeft hij goed, goed weten gedaan. om te buigen. De, het, het kleeft nog een beetje aan hem. Maar dat is dan vooral uh, de, de oppervlakkige beschouwing... Van, van mensen die hem niet zo gevolgd hebben. Maar als je... Uh, m, m, m, zeg maar redelijk in het werk hebt gevolgd... En dan heb je die inhoudelijke ontwikkeling inderdaad ook gezien. En nou, we zijn met ze meegeweest naar Brazilië uh, in november... Uh, een week lang Maxima en Willem-Alexander daar... de BV Nederland verkopend. En ja, daar, of ze daar nou als prins en prinses lopen... of als koning en koningin... Uh, dat, dat zal verschil niet veel is niet zo maken. groot. Nee. Nee, nee, ja, maar je... Zij heeft natuurlijk een enorm belangrijke rol gespeeld, denk ik... bij die, bij die transformatie. Maxima, je om te zeggen, ja. Ja, zeker. prinses Maxima. Want wat het grappige eigenlijk is, wat je bij Maxima ziet... dat is een variant van wat je bij Beatrix ook ziet. Het is namelijk de versmelting eigenlijk van de persoon en, en de functie. En dat, dat had Willem-Alexander niet. Die had, die had altijd, zijn persoon stond hier en die functie stond daar. En dat leek altijd alsof er een soort frictie was tussen die twee. Maar, maar Maxima heeft hem echt meegenomen. Die heeft namelijk ook dat, op een andere manier dan Beatrix, denk ik... maar ze heeft ook dat dat, um, dat je ziet van, ja, zij is... Uh, een, een koningin. Ja, maar zij heeft, er voor het het zij heeft ervoor gekozen. Zij heeft in ervoor gekozen, ik bedoel, uh, zover je in de liefde kunt kiezen. Maar uh, het, zij had nee kunnen zeggen. En dat God voor Willem-Alexander natuurlijk niet. Nee, precies. Maar zij laat hem zien... dat dus dat formele geen bedreiging nee. hoeft te zijn. Dat je dat, je dat ook op een soort leuke dan, manier kan... Want, ja. want, want nog even Intergeven. één ding daarover, Menno. Je hebt het over die voorbereiding. En dat het oppervlakkige waarneming misschien is van... Nou ja, ik, ik kan me herinneren, in een van de boeken die over hem is geschreven... dat hij ook bijvoorbeeld veel lessen over de islam heeft uh, gehad. Ja, dus dat hij zich daarin verdiept heeft. Mensen heeft uitgenodigd. Ja. Uh, tenminste, ze hadden met, met een groepje studenten in, uh, in Leiden... een uh, vast clubje is dat... Uh, hadden ze altijd, een, en misschien nog wel, ik weet het niet... maar een, een soort van, van bijbelclubje uh, praten over dat soort dingen. En er werden allerlei uh, stromingen uitgenodigd. Mensen die kwamen vertellen over het jodendom... maar ook heel veel over de islam. Uh, om maar op de hoogte te blijven. Ja, en dat zijn toch dingen die we niet vaak hoorden nou, over hen. Nee. We praten zo verder over zijn moeder, de koningin. Um, in haar toespraak van vanavond stond ze ook stil bij haar band... met de mensen op de voormalige Nederlandse Antillen. Veel warmte en hartelijkheid heeft ze daar ondervonden, uh, zei ze. Die liefde die is wederzijds, dat merkte Renome uh, Menno, dat merkte jij... tijdens een officieel bezoek aan uh, de Caribische Delen. Dat uh, uh, was een liedje van... Uh... Een eer, aan, een eer aan de koningin, en uh, daar zijn we erg gezet naar. You waved the queen goodbye. Was het een goodbye forever? No, I don't. Was it a think farewell? is so. wel farewell. farewell. <laughs> Until we meet Ja, ja. Het is een groot moment voor ons. Ja. iets dat uh, nog leeft bij ons lang leven onze koningin ik zeg voor koningin verwel bedankt voor alles nou dat is een grote eer hoor ja? ja hoor dat heb ik niet eens nooit meer verwacht dat het nou zo dat het nog zou gebeuren Oranje had alles, ja, en ik geloof in mijn koningin. Dit dus is echt uw koningin, ja, en dat, dat blijft ook zo, Blijf altijd zo. Ik ben een echte Nederlander en ik hou van mijn koningin. Sort of ik weet wie het is en ik heb er op gezien. Yes, see Sea Queen. We love our Queen. Is nog still your Queen? Yes, ze still my Queen. But her smile and the charisma that she gives to us make us feel welkom in Ik Vind ja, het maar leuk dat de koning op ons eiland komt? Ja, ze is nog steeds een figuur. Het is uh, het beeld van de Antille en wat was Antille en van de nieuwe. Uh, statuut van uh, Saba en uh, BES yeah. en van Nederland, ja, we horen nog steeds tot Nederland. They are important. She's a human being like us. She's a mother. She's a woman. And we have to respect. We love her. No matter what is going on negative, she is not to blame, right? She's only one, she's a leader. But we respect her, and that's why we are here. Well, we love her. She's the one that keeps us up. So we have to love and adore her. She's our queen. She'll always be a queen in our so do u miss missen? Yeah, we're... Want altijd als ze komt op zijn maat, ik kijk haar na en ik vond haar echt leuk. Ze is nu moe, denk ik, van de al werk en ze moet nu gaan een beetje uitrusten en laat iemand anders overnemen. And you have seen your new king and queen for the future. What do Ik think of those? I think he is a nice person. I think he's fit to be king. He seems to be a very warm-hearted person. Fit to be king, ja. Menno Rehmeijer? Je bent hier, je bent niet nu even net op en neer geweest, nee, nee, hè? He, nee. Dit heb je gewoon uh, efficiënt November 2011. Opgenomen. Uh, uh, ja, het bezoek van de Koningin koningin, uh, Willem Alexander, prinses Maxima... aan, uh, aan onze overzeese gebiedsdelen. Uh, als mensen zich al vragen, maar ik hoor allemaal Engelsen. Nou, uh, Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten, daar spreken ze. Daar is de voertaal Engels, dus dat even ter verduidelijking. Uh, ja, een warm welkom. Dit was het muziekje wat je hoorde, dat was een orkestje op, uh, op Saba. Het kleinste ei. Uh, in onze uh, kleinste gemeente, ook in een nee, klein eilandje in onze uh, ja. Koninkrijk. Uh, en daar stond een orkestje te spelen uh, op, op het vliegveldje en mensen stonden er te huilen. Uh, de, de koningin uh, uh, had emoties. Ja, dat was wel heel bijzonder. Terwijl, om te zien. terwijl ik dacht ja. ook nog even aan bepaalde demonstraties, dat ze daar niet ja. altijd warm is ontvangen. Nee, klopt, dit jaar daarvoor, in uh, 10-10-10, uh, kregen uh, de gebieden een, een, een andere. Uh, um, hoe moet je dat zeggen? Uh, verhouding status. tot Nederland. Andere status tot Nederland. Uh, sommige werden gemeenten, waardoor het leven heel duur werd. Op Bonaire met name en ook op uh, samen en sint ostaties Daar waren protesten tegen. Die waren niet tegen de koningin. Maar meer tegen minister Donner, die toen mee was... als minister van Binnenlandse Zaken. Maar ze verwachten, daar, daar is de koningin... Dat, dat is gewoon dat is, de moeder des vaderlands. En men verwachtte daar van de koningin... dat ze wel eventjes minister Donner tot orde zou roepen van... regel dat, en zorg dat het voor ons goed komt. Dat was de achtergrond van die demonstraties, wat wel bijzonder was, want ook daar werd wel gezegd van... nou, demonstreren waar de koningin bij is... dat is toch dat wel is heel erg uh, onfatsoenig. Uh, gewoon. Nee. Uh, want Menno, ik, ik, ik verwacht eigenlijk dat de koning en de koningin... de nieuwe, na ja. 30 april, wel snel daarheen zullen gaan. Ja, daar is zelfs uh, iets over duidelijk. Uh, binnen een jaar, na zijn aantreden... zal de koning samen met de koningin... de provincies hier in Nederland... en de Caribische delen van het koninkrijk bezoeken. Dus na 30 april, voor 30 april... 2000, voor 26 april 2014, denk ik dan... Uh, zullen ze uh, weer naar uh, dan die trekken, kant op ja. gaan. Goed, en jij ook waarschijnlijk. Uh, Danielle Hooghiemstra uh, is hier ook te gast. Uh, Daniela, we hadden het net over Prins Willem Alexander. Uh, straks koning, als we terugkijken naar het, het koningschap van uh, Beatrix. Hè. Hoe, hoe heeft zich dat ontwikkeld wat jou betreft? Hoe, hoe is ze daaraan begonnen en hoe, hoe eindigt ze ermee? Nou, heel uh, constant, op een hele constante manier. En Um, wat, wat erg opvalt is dat toen ze in 1980 aantrad... dat ze toen eigenlijk heel erg haar tijd uh, vooruit was, zou je kunnen zeggen. Uh, met haar opvatting over hoe ze dat ambt zou moeten bekleden. Want... 1980 was toch de tijd dat. dat ja, in, in, in zo'n beetje heel Nederland. iedereen juist zich een beetje was aan het ontdoen was van, het, van allerlei keurslijven. En we hadden net de jaren 60 en 70 een beetje achter de rug. En ja, er was, waren uh, krakers op straat. Uh, het, het, was was was beetje, ja, het was een verwarrende tijd? Ja, alles was een beetje aan het schuiven en, en los. En, en daar kwam Beatrix ineens uh, met haar ideeën over een uh, juist heel. Um, formalistisch uh, soort koningschap... Uh, waarbij ze uh, helemaal niet schuwde om alle ouderwetse middelen volop in te zetten. Uh, met gouden koetsen en sjerpen en uh, jurken. En, uh, en waar ze ook een hele uh, duidelijk idee had... over hoe hiërarchisch de dingen... Uh, in elkaar moesten zitten. Dus uh, bijvoorbeeld dat, dat men moest haar maar liever majesteit, majesteit noemen. Ja. Um, als aanspreektitel, we, dat aanspreekt, de... tietel, hè? we ja. mogen het nooit over de majesteit Ja, Juliana hebben. was mevrouw, en, uh, en, ja. en Beatrix, da daarvan werd gezegd trouwens... het wordt wel eens tegengesproken... dat ja. je weer met majesteit moest, uh, moest aanspreken. Ja. Beatrix, ja. Beatrix, ja. ja. En ja, daar, ja, daar is ze ook wel in geslaagd. Want nou, uiteindelijk ze geslaagd, heeft ze daar ja. het volk wel in meegekregen. Nou ja, eigenlijk natuurlijk ook niet. Ik bedoel, op het moment dat dat gebeurde... was dat helemaal niet uh, wat je noemt Zeitgemes. Hè? Ik bedoel... Uh, uh, het was niet bon ton om je nee, op die manier niet, te verdragen. Nee, toen niet, maar uiteindelijk wel. Nou ja, langzamerhand uh, is de tijd natuurlijk uh, weer veranderd. En langzamerhand is, zijn steeds meer mensen juist gaan zien... van ja, het is misschien ook wel goed dat we een aantal structuren toch wel houden. En, en, uh, maar zij was haar tijd daar dus mee vooruit. En grappig genoeg was Juliana haar tijd natuurlijk eigenlijk ook vooruit... in het juist losgooien van uh, allerlei dingen. Want dat deed zij natuurlijk in de jaren uh, ja, 40, 50... Uh, toen Nederland daar misschien uh, ook nog helemaal niet helemaal klaar voor was. En zo zie je dus dat tot nu toe uh, ja, ze steeds een beetje voor de, de, de, de, voor de tijd uitlopen. En, en, wel, en wat verwacht je op, op dat gebied van uh, Willem-Alexander? Nou ja, dat maakt heel nieuwsgierig naar wat hij dan nu gaat Majestijd, doen. Maar tijd hoor. Ja, dat ja, wordt wordt majesteit. Het majesteit. ja, de aanspreektitel voor wie het nog niet weet. Majesteit wordt de aanspreektitel ja, ja. van de nieuwe koning. Ook trouwens dus die zet koningin. die formele zakelijke lijn wel door. Ja, maar ik denk toch ook niet helemaal. Want hij heeft natuurlijk niet voor niks zelf ooit gezegd... in dat interview met uh, uh, Paul Witteman... dat hij zich eigenlijk dat hij meer affiniteit voelt met zijn grootmoeder dan met zijn moeder. Dan was hij toen misschien nog een beetje in zijn rik tijd. Maar um, ik denk wel, hij is natuurlijk toch van een generatie... Waarbij uh, die, die toch heel het individu belangrijk vindt. Dus uh, niet zozeer je opofferen voor iets groters. Maar je toch, uh, ja, toch in de eerste plaats denken van wat, wat kan ik hiermee? En wat, wat, wat, wat zit hier voor mij in? Ja. En dat hebben we van Willem-Alexander ook wel gezien. Dat hij uh, ja, echt opofferingsbereid uh, Vind ik hem niet. Maar dat komt misschien met het ambt, we weten het niet. De afgelopen decennia heeft hij in ieder geval uh, diverse functies vervuld. Als voorbereiding, watermanagement heeft hij gedaan. Uh, lid van het Internationaal Olympisch Comité, waar hij nu mee gaat stoppen. Daarnaast was hij ook de laatste tijd veel bij werk- en staatsbezoeken. Alles ter voorbereiding op die ene functie. De voorbereiding die echt begon na zijn 18e verjaardag. Ik dank u allen voor uw aanwezigheid bij deze vergadering... Ik besef dat ik nog te weinig van het werk van de Raad van State afweet. Maar naarmate deze dag dichterbij kwam, ben ik er wel nieuwsgieriger naar geworden. Ben ik wel klaar voor het koningschap? Dat weet ik niet. Je wordt tot het ambt geroepen op een gegeven moment. En ik denk ook dat ik wel een, ook een gebied gevonden heb waar ik mij echt in vast wil bijten: dat is het watermanagement. Pardon? Watermanagement. Ever since the first World Water Forum in Morocco... water has been higher on national and international agendas than ever before. Cool, maar hoe zit u in de, de waterkering? Hoe loopt het hier verder dan? All in all, I've had many chances to see what Africa Water does. And, uh, Afrika heeft dat in mijn leven. De skin maar is We hebben een uh, nationaal bestuursakkoord water. We hebben een uh, WB21. We hebben allerlei verschillende als, als die gewoon uitgevoerd worden, dan kan het waterbeheer in Nederland goed op orde zijn en blijven. Ben ik uh, vanochtend gekozen tot het. Uh... Internationaal Olympisch Comité. Ja, Nederland is per definitie bijna dat compacte speler wordt. Nederland is gewoon te klein om, om niet compacte spelers te hebben. <laughs> dus dat is, dat is het grote voordeel ervan. So the thing is, the idea is 28, because it's 100 years after the Amsterdam okay. game. But I mean, I'm trying to convince them that you have to bid before already, because one bid is not enough. No. You're never het nooit get it if you only bid once. The winner of the 2006 Koning Willem I Award is. Ja, vijf jaar geleden kregen Maxima en ik het uh, prachtige uh, huwtur het Oranjefonds in een mooie avond in de Arena. En omdat het Oranje Fonds is van en voor alle Nederlanders, willen we deze heel bijzondere boek aan onze koningin aanbieden. Alsjeblieft, hartelijk bedankt. Ik snap de hand. Tand, vliegenwee, rustig. We beginnen hier. Nee, hier mogen we naar het westen vliegen nog even. Het is wel indrukwekkend. Ja, prachtig. We zijn net in Nieuw-Zeeland geweest. Ja. En daar zijn we op een zeer uh, multiculturele school geweest. Mm -hmm. Waar die allerjongsten, ook in kinderopvang en peuters, daar zitten de ouders praktisch ernaast en krijgen daar Engelse les. Ik had net de speech binnengekregen voor de volgende dag weer van de uh, Global Reporting Initiative. Dus ik had een beetje, ja, ik maak ook het is allemaal goed gekomen en die, die, die, de volgende dag ging ook goed de speech. Ja, dus uh, dat was uh, eigenlijk, eigenlijk twee in één, drie en de 475 jaar raad van staat. Hallo. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Dag. 20 juni 2006 is de 95ste geboortedag van mijn grootvader, Prins Bernhard. Niet toevallig vieren we juist op zijn verjaardag de Nederlandse Veteranendag. Ik ben zeer onder de indruk uh, van wat ik uh, nu gezien heb. Vooral ook de inzet van de Nederlandse mannen en vrouwen die uh, toch iedere keer weer vol inzet uh, hier bezig zijn aan de verbetering uh, van Afghanistan, van de voor van de lokale bevolking. En uh, die echt, uh, ja... Alles inzetten en hier ook, ja, daar kan je echt trots op zijn als, als Nederlander... als je ziet wat onze mannen en vrouwen hier voor elkaar krijgen. Ja, misschien was ik op mijn achttiende technisch klaar voor. Langzamerhand begin ik er ook steeds meer echt in te groeien... in een functie die ik later mag vervullen in dit land. Allereerst is, is het koningschap natuurlijk uh, continuïteit en stabiliteit. En ik denk dat uh, je het koningschap in Nederland uh, met drie uh, steekwoorden kan uh, benoemen. Dat is uh, samenbindend, vertegenwoordigend en aanmoedigend. En zo zie ik het zoals het nu gaat en ik denk dat ik dat in de toekomst ook uh, door zal zetten. Het is een, een uitdaging waar ik me zeker op verheug waar ik het allermooiste van ga proberen te maken. Willem-Alexander, 30 april, koning. Nou, dat nieuws gaat de hele wereld over, in, in sommige landen natuurlijk belangrijker dan andere landen. Liedeke Morsinkhoff, jij uh, volgt de hele avond wat media in het buitenland daarover berichten... Wat heb je zo al het afgelopen uur gezien? Nou, we hebben het afgelopen half uur in de uitzending ook al gesproken... over de band van Koningin Beatrix uh, met de Antillen. De media daar zijn nog wat stil. Als je bijvoorbeeld kijkt op de website van het Antilliaanse Dagblad... of bijvoorbeeld ook in Suriname kijkt... naar uh, de uh, nieuwswebsite Waterkant, daar is daar eigenlijk nog niet zoveel te vinden. Nou, het, uh, Aruba is wel gereageerd. De premier van Aruba die heeft gezegd... Uh, we zullen de koningin ontzettend gaan missen. En ook haar diepe verbondenheid met de mensen hier. En zo markeert de troonswissel... ook eigenlijk een, een, een wissel in de, uh, het contact met Nederland. Omdat natuurlijk de staatsinrichting van de eilanden ook is veranderd. De Zuid-Europese media die staan er ook bij stil. Kijk je naar de Figaro in Frankrijk. Daar zeggen ze dat het echt een verrassing was dat de in afstand deed van de troon. Want niemand in Nederland echt precies wist wat het zou, wanneer het zou gaan komen. En El País in Spanje vindt dat dan eigenlijk best wel weer verrassend... omdat er de afgelopen jaren natuurlijk wel volop is gespeculeerd over een, uh, over een aftreden. Zoals bijvoorbeeld bij de dood van prins Klaus, uh, bij de aanslag in Apeldoorn in 2009. En nu is het dus zover. Nou, je merkt ook naarmate de avond voordat de, de grappen steeds flauwer. Uh, je hebt in Engeland een website Queen UK. Dat is een persiflage van koningin Elisabeth. Je hebt ook een Twitter-account wat erg populair is. Ze heeft op de website nu een open brief aan koningin Beatrix geschreven. Ik snap dat het niet makkelijk is om koningin te zijn van zo'n klein land... zonder een reusachtig koninkrijk zoals dat van mij. En daarom stuur ik je een mooie doos sigaren voor je pensioen. heeft ze daar uh, neer, neergeschreven. En ze ondertekent nog even met... Uh, trouwens, ik ben al 60 jaar koningin. Ik zeg het maar even. Lidke Morsinkhoff, later komend half uur nog alle berichten van Twitter. We gaan nu, het is half elf geweest, naar het nieuws van half elf, één over half elf. Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. Ja, zo langzamerhand is er toch ook ander nieuws. De NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij, erkent dat jarenlang de risico's van gaswinning verkeerd zijn ingeschat. Directeur van de Leemput zei tijdens een informatiebijeenkomst over bevingen in Groningen: twintig jaar geleden zeiden mijn voorgangers dat aardbevingen en aardgas niets met elkaar te maken hebben. Daar ben ik niet trots op en ik kan er niets aan doen. Van de Leemput begrijpt dat door de houding van de NAM veel mensen het vertrouwen zijn kwijtgeraakt. Zo'n 800 mensen waren naar de bijeenkomst in Loppersum gekomen. Minister dus Kamp was er ook. Hij kwam vrijdag met een rapport waaruit blijkt dat de bevingen in de toekomst heftiger kunnen worden. De NAM gaat nu alle gasvelden onderzoeken om duidelijk te krijgen wat de risico's zijn.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 Ja, wij gaan toch nog even door met dat nieuws van koningin Beatrix. Tot 11 uur vanavond het Radio 1-journaal. Daarna met het oog op morgen... met onder meer een gesprek met oud-premier Kok. Menno Reemmeijer, ja. wij zaten ook nog even op, op Ruud Lubbers te wachten... maar daar ja. hebben we nog geen uh, reactie van vernomen. Nee. de uh, vertrouweling van de koningin uh, altijd. He, de vertrouweling, uh, ja, ze, ze trad aan onder vannacht. Uh, maar uh, vol, al snel volgde Ruud Lubbers haar, haar generatiegenoot. En, en bekend is dat dat twee handen op één buik zo ongeveer waren. Ik weet het niet... Uh, we hebben hem in het verleden wel vaker gevraagd van mocht het zo ver zijn, wilt u dan reageren? En het antwoord was eigenlijk altijd nee. Nou, daar is hij bij gebleven. Daar is hij bij gebleven. Daniela Hooghiemstra is hier ook te gast. Um, als we even kijken naar wat uh, koning Willem-Alexander straks kan betekenen politiek... dan is dat bar weinig eigenlijk na de besluiten die onlangs zijn genomen in de Tweede Kamer. Bij de formatie in feite <tus> niet echt meer een, een rol. Nee, nou, nu was dat natuurlijk altijd al zo. Ik, ik denk dat je de. de ik, ik heb nooit geloofd in uh, dat idee dat, dat Beatrix nou zoveel politieke macht zou hebben. Zelfs ook niet in haar uh, functie als uh, aanwijster van de. Hoe noem je dat de, haar betrokkenheid bij de, bij de kabinetformatie. Dus ik denk eigenlijk dat de facto verandert er wat dat betreft. Is er eigenlijk niet zoveel veranderd. Die uh, politieke rol van het staatshoofd in Nederland is gewoon heel erg. Eigenlijk bijna non-existent, zou ik zeggen. We hebben namelijk gewoon die Tweede Kamer. En daar, daar worden toch gewoon uh, de besluiten genomen. En uh, zelfs stel dat, dat, dat uh, Willem-Alexander, zijn nieuwe uh, functie... een uh, minister zou willen uh, proberen te beïnvloeden... dan moet die minister uiteindelijk zich natuurlijk toch verantwoorden in de Kamer. Dus uh, vroeg ja. of laat... Ja. Krijg je mee? Nou ja, wat ik altijd begrepen heb, ik ben het wel met je eens hoor... Uh, is, is dat haar rol er vooral in lag... dat ze heel goed op de hoogte was van wat er speelde. En dat ministers ook verantwoording zo ongeveer moesten afleggen... over of ze de punten van hun lijstje wel hadden afgewerkt. Dat wel even gevraagd is. nou u was hiermee bezig, hoe, hoe staat het ermee? Ze er wilde erg graag op de hoogte gehouden worden, maar inderdaad die invloed, of je één keer in de vier jaar... of één keer in de twee jaar met een formatie... nou zoveel politieke invloed hebt gehad. Dat, nee, dat, dat kun je inderdaad afhalen. Nee, en ik denk ook zelfs in die, die gesprekken. Kijk, uiteindelijk gaat het toch om dat, je dat, dat besluiten door die Kamer komen. En daar heeft zij natuurlijk gewoon geen vat op. Dus... Um, ik, ik denk dat je dat ook niet meer. Uh, ja, dat is een proces. Die democratisering, die is die van de laatste honderd jaar. Dat is een proces dat is niet meer tegen te houden. En um, ja, dus ik ik denk die politieke macht is niet echt aan de orde. Ik denk wel dat er een bepaalde sociale macht is, om het maar zo te noemen. Um, dus dat in het, Nederland. Ja, ik denk en zeker uh, tot nu toe heeft, heeft Beatrix die denk ik wel gehad dat. Um, Mensen wel anticiperen op wie zij wel mag en wie zij niet mag. En dat ze soms een beetje van tevoren zeg maar al bang zijn om mensen van wie ze weten dat zij die niet mag. Om... Dus dat er een soort sociaal. Uh, maar wa spel wa wat was. even hoor? Wat, wat, wat, wat, wat bedoel je daar precies mee? Nou ja, ik denk, ik, ik denk dat het voor mensen heel uh, pijnlijk is, bijvoorbeeld om. Uh, heel specifiek door haar niet uitgenodigd te worden. Uh, De, en, door koningin Beatrix? Ja. Maar, maar, maar wie dan bijvoorbeeld? Waar moeten we dan aan denken? Nou ja, ik heb niet een heel, meteen een concreet voorbeeld... maar uh, bij een, ik zeg maar wat, een, een, een, een, een, een van der, uh, prijsuitreiking... of een ontvangst, <laughs> of, dan merk je toch dat mensen het fantastisch vinden als ze daar dan mogen komen. En ze vinden het jammer als ze een keer zijn uitgenodigd... en het jaar daarna mogen ze ineens niet meer komen. Dus dat, maar goed, dat, dat, dat zijn natuurlijk geen, dat is geen politieke macht. Nee. En, en zakelijke macht. Ja. Want uh, Menno, ik hoorde ja. jou eerder vanavond uh, in het Radio 1-journaal zeggen... dat zakelijk gezien bij die bezoeken het, het zo belangrijk is geworden... Wat, wat de koningin straks de koning doet. ja Nou ja, wat je ziet de laatste jaren. Uh, vroeger als de koningin op staatsbezoek ging naar een land... Dan, dan zaten in het programma... Heel veel uh, culturele activiteiten en, en bezoekjes aan dorpjes met, uh, met vrouwen in rokjes die aan het breien waren. Dat is er een beetje uitgeslopen. We hebben het in Brunei en Singapore ook gezien. Um, Willem-Alexander en Maxima zijn in november in Brazilië geweest. Nou, daar zei uh, de prins: We mean business. We zijn er gewoon om zaken te doen. Het programma was echt afgestemd op die economische delegatie. En ik denk dat ook die rol steeds belangrijker is geworden. Ze gaan als een, de verkopers van de BV Nederland over de wereld. En dat, dat, dat doen ze ook goed. Want er, ze, ze bereiken daar wat mee. Openen deuren. En, en niet zozeer die politieke rol. Maar die economische rol is de laatste jaren denk ik wel gegroeid. We gaan eens even naar Den Haag, want we hebben al veel fractievoorzitters gehoord vanavond... die de koningin natuurlijk allemaal kennen. Nog niet gehoord hebben wij de fractieleider van de SGP, Hans Andringa, trof hem. Meneer van der Staaij, wat zijn uw persoonlijke herinneringen aan koningin Beatrix? Heeft u haar vaak ontmoet, vaak gesproken? Ik heb haar verschillende keren ontmoet. Ik had nog het hele bijzondere voorrecht om nog als oh. fractievoorzitter... Um, eenmalig is het achteraf gezien geweest um, haar ook van advies te mogen dienen in het kader van de kabinetsformatie. Toen alle fractievoorzitters nog naar de koningin gingen, was in 2010. En ik was toen al onder de indruk van de nauwgezetheid waarmee zij alles in kaart bracht. Um, en, en zorgvuldig ook persoonlijk opschreef um, wat daar eigenlijk allemaal gewisseld werd. En wat daar ingebracht werd. En hoe zij daar ook behoorlijk op het was niet even een, een, een, een verplicht nummertje eh, waar iedereen ze zijn zegje doet. En dan gaan we weer door. Ze nam dat echt buitengewoon serieus. Dus je moest wel goed beargumenteren wat voor kabinet of wat voor zet in de formatie u destijds wilde? Je moest inderdaad goed onder woorden brengen wat precies eh, de wensen en ideeën waren. En zo heb ik haar meerdere keren ook mogen ontmoeten... Eh, ook wel uh, in het kader van de ontmoeting die we met de Tweede Kamerleden hadden met de koningin, waar we over verschillende onderwerpen met haar spraken, daar heb ik ook enkele keren aan uh, mee mogen doen. En daar viel mij ook op ja, dat de koningin ook uitermate goed op de hoogte was, wat er zeg maar, een aantal jaren geleden ook door kamerleden op hetzelfde onderwerp naar voren was gebracht. Dus altijd ook tot in de puntjes voorbereid. Zegt dat veel over de persoonlijkheid van haar of um, is zij als persoon heel anders dan als koningin? Nee, ik denk dat, um, dat de koningin die wij zagen, um, dat dat ook authentiek is um, zoals zij ook is. Dat zij echt heel um, gewetensvol, plichtsgetrouw, onvermoeibaar um, zich op de hoogte stelt wat er aan de hand is. En daar dan ook helder uh, keuzes in maakt. Nu komt er een uh, nieuw duo op de troon te zitten. Het is wel weer... Ook een nieuw tijdperk, zoals de afsluiting is van een tijdperk... is dit ook weer het begin van een nieuw tijdperk. En ik heb er vertrouwen in dat ook de nieuwe koning... goed is voorbereid op zijn verantwoordelijke taak. Dat zien wij natuurlijk allemaal op afstand, die voorbereiding. Als u zegt, ik neem het aan dat hij goed is voorbereid... waar baseert u dat dan op? Nou ja, ook de ontmoetingen en de contacten die de afgelopen jaren... Mogen hebben ook met de kroonprins en de prinses Maxima. Die bevestigen ook het beeld eh, van dat hij ook die taak heel erg serieus neemt. En ook, ehm, eh, ook weer met, met toewijding daar invulling aan zal geven. En natuurlijk wel weer op zijn eigen manier. Dat zei van der Staaij, de fractieleider van de SGP. Dan gaan we terug naar een datum die ongetwijfeld in het geheugen van de koninklijke familie staat en gegrift blijft. 30 april 2009. Bij de aanslag in Apeldoorn door Karst Tatis kwamen zeven mensen om het leven. Hij overleed ook zelf. Die aanslag op de bus van de koninklijke familie is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Oranjes. Door de Dit is serieus. Dit is heel erg. Mensen worden geschept. Ze oh ze jongens, op straat een, een auto rijdt dwars een door de dranghekken. Er zijn noodgang. mensen door de lucht gevlogen. Oh. Ze ja, zijn ja, ja, gebleven. Badend in het bloed. Althans, zijn knie zwaar. Bloedend. Mensen huilen hier op de grond. Roepen om hulp. Mensen zijn totaal verdwaasd met wat hier gebeurd is. Bloed over de grond. En ik sta vervolgens naast die man die dus nu dood ligt. Daar sta ik naast. Dus mijn man die trekt mij. Van joh, ga nou op dit heuveltje staan. Dan zie je de koningin beter. En op dat moment zie ik een zwarte auto. En ik zie die mensen omhoog vliegen. Die mevrouw waar ik naast stond, ja, die vloog de lucht in. En die man die, die, man die van het denkje. Ja, zijn been die ligt naast hem, nu helemaal open en die zout. Achter stonden wij op een paar meter afstand, meneer. En uh, ja, die auto kwam er echt op af. En die probeerde echt de bus met de koninklijke familie te rammen. Toen keek ik daar, zag ik de auto, ik, zag ik de hek omhoog vliegen. De uh, mensen omhoog vliegen. En toen, toen zag ik ook dat de politie de pistolen trokken en dat er op de auto werd geschoten. Dames en heren. Een dag die uh, zo feestelijk begon uh, is uh, geëindigd in een drama. We hebben als politie één verdachte aangehouden. En die is overigens gewond en overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is afkomstig uit Hussen. Hij is niet bekend bij politie, justitie of geestelijke gezondheidszorg. Ook niet bij de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst. Op het moment van het eerste contact met politiemensen ter plekke... heeft de man aangegeven dat zijn actie gericht was tegen de koninklijke familie. Wat begonnen is als een prachtige dag... is geëindigd in een vreselijk drama. Wat ons allen heel diep heeft geschokt. Dat was uh, koningin Beatrix als reactie op die gebeurtenissen in Apeldoorn. Fred de Graaf was destijds de burgemeester van Apeldoorn... nu voorzitter van de Eerste Kamer. Goedenavond. Ja, God, dat, dat was ook wel een memorabel optreden toen hè, van de koningin. Zo hadden we haar, haar niet vaak gehoord, misschien wel nooit. Um, nee, dat denk ik niet. Uh, het was ook een moment wat, uh, wat niet uh, wat onvoorstelbaar was, uh, ook voor, uh, voor de koningin. En dat, uh, dat, dat straalde zij ook uit uh, in haar toespraak uh, op de televisie. Ja. En heeft u, heeft u nog wel eens met haar op deze dag teruggekeken? Op verschillende momenten in het jaar na koningin eh, 2009. Uh, ook met, met de nabestaanden, met de, met de, de, de slachtoffers, de gewonden, et cetera. Maar uh, zeg, in detail uh, uh, hebben we dat niet gedaan. Dat is ook een, een gebeurtenis die je uh, ...nooit meer vergeten waar je gewoon niet al te vaak op terug moet komen... ...want dan draait die hele film opnieuw uh, uh, voor je ogen voorbij. Ja. Ja. Ze, ze zei vanavond dat ze een aantal jaren uh, heeft gedacht over ermee ophouden. Uh, het is dus een langdurig besluitvormingsproces bij haar geweest. Heeft u het idee dat, dat de gebeurtenissen in Apeldoorn dat ook misschien vertraagd hebben... ...dat ze toen, toen toch niet weg wilden gaan? Ik heb eerlijk gezegd uh, geen idee. En ik denk dat ook niemand uh, daar enig idee over kan hebben. Omdat de enige die dat zou kunnen zeggen, zou kunnen verklaren. Haar maar de koningin is. En dat zal zij uiteraard, neem ik aan, niet doen. Ze heeft aangegeven dat ze een aantal jaren overwogen heeft. En welke precies de afwegingen zijn geweest die ze daarbij heeft gemaakt, uh, daar kunnen we alleen maar naar gissen. En die, die deelt ze ook niet met u als, als voorzitter van de Eerste Kamer? Nee, nee, nee, nee, nee dat is echt. Een, een afweging die de koningin zelf maakt. Want ik begrijp dat wij u nu bellen in Zuid-Afrika. Dan, denk ik dan, dan ja. wist u ook niet dat dit ging gebeuren vandaag. Nee, uiteraard. Nee, mijn verblijf hier is het beste bewijs dat ik van iets wist. Nee, <laughs> Want wat ja. was u anders gebleven als u het wel had geweten? Um, ja, dan was ik, uh, was ik in Nederland gebleven, ja. We hoorden eerder aan uh, Noeska van Miltenburg van de Tweede Kamer. Die had even snel een aantal papieren doorgelezen... wat er nou op 30 april allemaal moet gaan gebeuren. Er komt een bijzondere vergadering van de Eerste en Tweede Kamer... in Amsterdam, in de Nieuwe Kerk, maar dat weet u vast ook al. Uh, bent u al ingelezen over, over wat er die dag van u verwacht wordt? Ja hoor, ik weet in grote lijnen wat er staat te gebeuren. Ik heb uh, me ook het uh, afgelopen jaar uh, wat verdiept in uh, de inlodigingen die, uh, die hieraan vooraf gingen. Van haar meester de koningin zelf en uh, van bussers uh, Juliana, uh, koningin Juliana, koningin uh, Willemina. Dus ik ben uh, in grote lijnen op de hoogte wat de uh, gang ja. van zaken zal zijn. Ja. ja, want u bent voorzitter, hè? Wat, wat wordt u, ja. uw taak van die gezamenlijke vergadering? Wat, wat wordt die dag ja. uw taak? Uh, ja, als voorzitter van de Verenigde Vergadering uh, zal ik uh, de leiding hebben over de, zeggen, de inhoudelijke kant van, uh, van de ceremonie in de Nieuwe Kerk. Zoals dat ook normaal gesproken op Prinsjesdag uh, gebeurt, uh, dan mag ik ook voorzitten. Ja. En komt u nu gelijk terug? Boekt u een ticket naar huis of blijft u daar nog even? Nee hoor, ik uh, kom eind van deze week weer richting Nederland. Okay. Uh, want ik zit nu uh, ergens in de bush en uh, dat is niet zo makkelijk om snel terug te komen. En is het lekker vakantie in de bush, begrijp ik dat? Yes, zeker. Ben, okay. uh, ja, zeker. Ik was sinds 2008 uh, met mijn echtgenote niet meer op vakantie geweest. Onder andere door 2009 alles wat daarna volgde. Dus wij, uh, wij hadden uh, erg veel behoefte om eens even twee weken eruit uh, te zijn. Ja. Ja, goed, dat zal, zal u ook niet snel vergeten, denk ik. Ergens in een wildpark, neem ik aan, een bush in Zuid-Afrika en dan dit bericht. Nee, precies. Ja, nee, dat, dat soort dingen blijven hier dan bij. Je weet ook dan exact uh, later uh, op welk plekje was toen dat bericht doorkwam. Ja. Ja. Nou, ik hoop dat u nog de Big Five uh, zult zien de komende dagen voordat u teruggevliegt. Goed verblijf daar en uh, we gaan nog veel van u horen de komende tijd. Zeker, dank u wel. Dag meneer. Fred Graaf was voor dat, Dag. voorzitter dus van de Eerste Kamer. Ook voor hem een, een rol weggelegd op 30 april. Menno Reemmeijer, ja. onze uh, koninklijke verslaggever. Uh, Menno, je praat je suf vanavond, je leest je ook ja. suf. Want jij krijgt gelukkig al die berichten van de RvD... en van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. En jij weet ook weer iets meer over wat er... Klein beetje, Die dag, 30 april, gebeurt. In grote lijnen. Ook dat, dat, in grote lijnen weten we dat ook. Eh, omdat het gewoon vastgelegd is. Eh, we kregen te horen dat op 30 april. ondertekende koningin. in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. de akte van abdicatie. Nou, dat weten we. als een staatsrechtelijke aangelegenheid. Eh, de, de prins is dan meteen de koning. Daarna, eh, en dat wisten we nog niet. maar dat hebben, weten we nog wel. uit de tijd van Juliana Beatrix. Die kwamen op het balkon. Iedereen kan zich nog wel herinneren, denk ik. Hè. Juliana. Shush, shush. Die orde riep uh, op dat enorme rumoerige uh, paleis op de Dam, waar, of, uh, op de dam waar, waar de rookbommen en de stenen rondvlogen. Nou, ik schat in dat het deze keer 30 april wat anders zal zijn. De, koningin, de teruggetreden koningin en de nieuwe koning zullen daar dan een, uh, een toespraak houden. En daarna verschijnt het nieuwe koningspaar. Dus koning uh, Willem-Alexander, koningin Maxima met hun drie dochters op het, uh, op het balkon. Dat is zo'n beetje. En daarna gaan ze door naar. Uh, uh, de nieuwe kerk voor de. En die vergadering met uh, Fred met, de Graaf. Het uh, gaat de voorzitter dan. Ja, ja. Daniëlle Hooghiemstra. Je, je vertelde net dat er ook wel eens mensen teleurgesteld uh, uh, zijn. als ze niet worden uitgenodigd door de koningin. Verwacht jij een uitnodiging voor 30 april? Nee hoor, nee. Want word je als, als schrijfster van stukken en boeken over, over de familie nou, wel eens je uitgenodigd? Ja, je kunt pers wel aanmelden. Maar het is niet zo dat je als, als je over je schrijft. dat je dan een nee, uitnodiging nee, krijgt? Nee, nee. nee. Nee. Nou, misschien sommigen wel, dat weet ik niet. Maar ik. Nee. Denk het niet. <laughs> Dan reageren ze op, op de dingen die jij over ze schrijft. Uh, nou, één keer is dat wel gebeurd. En dat was vrij uniek eigenlijk. Dat was toen ik samen met Doreen Hermans uh, een, uh, een aantal ooggetuigenverslagen had verzameld over de koningen. Dus de koningen Willem 1, 2 II en 3. En. Uh, dat was, ja, dat was echt vrij ongebruikelijk dat ze toen dus publiek, ge, publiekelijk heeft gereageerd... en gezegd dat uh, nou, ze, ze, ze vond dat, dat die ooggetuigenverslagen geen uh, uh, representatief beeld gaven van uh, die koning. Ze vond het te negatief. En doe je daar dan iets mee? Hoe reageerde je daar toen nog op? Nou ja, ik, ik, ik, ik, het verbaasde me wel eigenlijk. Um, wat, ik vooral toen heel, wat mij toen vooral erg verbaasde was... dat vervolgens ook Balkenende uh, uh, haar... want die, ja, dan heb je natuurlijk die ministeriële verantwoordelijkheid... Um, en toen um, schaarde hij zich achter haar. Dat, dat vond ik heel vreemd. Want ik, ik had er eigenlijk nog nooit meegemaakt dat de politiek in Nederland zich bemoeit met een boek dat verschijnt. Nee. Dat, dat vond ik het heel raar. Heel Zo. apart. Ja. Ja. Zeg, uh, nog even over uh, Prinses Margriet en Meester oh ja. Pieter van Vollehoven. Want professor, de, uh, uh, professor <laughs> meester, <laughs> dokter. Ja, zoiets. Maar Pieter van Vollehoven. Um, gaan, gaan we hen nog veel zien? Want ze hebben natuurlijk, vooral sinds de dood van Prins Klaus, ja. wel. wel dingen overgenomen. Verdwijnen die nu ook van het, van het Gro grote toneel? Ja, nou ja, uh, Magrie blijft volgens mij nog wel in de lijn van, uh, van, van troonsopvolging. Die is natuurlijk nu ook... Uh, is vanaf 30 april ook uh, anders. Uh, de, de Apeldoornse neven, zeg ik dan maar even, Maurits en Bernhard... en de anderen die verdwijnen daaruit. Uh, ja, Magriet en Pieter hebben nog een heel druk programma. Dat viel me op dat uh, in januari de, de, de Grote Drie... Uh, de koningin Beatrix, Willem-Alexander en Maxima een lege agenda hebben. En voor de komende maanden, ik heb even gekeken... het vooral Magriet en Pieter zijn die uh, buiten... Uh, optreden, uh, maar ik denk wel dat die dat die dat die, die rol uh, aan, aan, aan de kant zullen leggen. En dan is de vraag: gaan Constantijn en, en Laurentien die allebei uh, functies hebben in in Brussel met name, gaan die die rol overnemen? Uh, wat wat verwacht jij Daniëlle de Hooghiemstra? Wel, ja, dat dat is dat het ligt wel, uh, dat kun je wel verwachten. Want het schuift natuurlijk allemaal op. Ja. Dat kan, alleen uh, jij gaf het ook aan, het is vooral sinds prins Klaus... en ze zijn nu nog uh, jong, fit en met z'n tweeën. Uh, dus misschien dat in die eerste jaren daar, daar minder behoefte aan is... maar naarmate de jaren uh, verstrijken... dat dan inderdaad prins, Konstantijn en, en Laurentien ook een grotere rol krijgen. Ja, en ver, ver, Verwacht jij, Danielle Hooghiemstra, dat, dat we koningin nog veel zullen zien? Ze zei wel in haar toespraak van... ik hoop dat ik velen van u nog zal zien. Wat, wat verwacht ja, nou, je daarvan? Ik denk dat het voor haar heel erg moeilijk wordt om uh, weer helemaal alleen maar... Uh, mens te worden, om het maar zo te zeggen. Ze is natuurlijk altijd instituut geweest. En uh, ze heeft dat ook altijd, uh, ze heeft dat al vroeg altijd gewild. Dus ze heeft zich eigenlijk al heel jong vereenzelvigd... met dat uh, instituut, wat ze ooit zou moeten gaan uh, vertegenwoordigen. En toen ze eenmaal koningin was, uh, ja, is haar leven eigenlijk volledig versmolten met haar functie. Dus het is bijna een, een het lijkt me bijna een soort amputatie die ze meemaakt. Nou, ja, meneer Remaer, wat verwacht jij uh, op dat gebied? Ja, dat vind ik een uh, In het verleden zag je wel dat, dat de koninginnen dan terugtraden. Met name Wilhelmina hebben we het eerder deze uitzending ook al over gehad. Uh, Beatrix lijkt mij niet iemand die alleen maar gaat macrameeën op Drakenstein. Ze zal veel meer in, in Londen uh, zitten, denk ik. Daar tijd willen door, doorbrengen. Bij, bij Prins Friso. Bij Prins Friso en Mabel natuurlijk. Ja, en wat ze verder gaat doen, dat, dat zal de tijd leren. Nou, er werd wel gezegd dat ze misschien wat meer zich gaat wijden... aan, aan de kunsten, aan de cultuur, beeldhouw. Want ze heeft natuurlijk altijd veel had gehad voor de cultuur. Choreograaf Hans van Manen die heeft ook gereageerd. Hij prijst koningin Beatrix voor haar kunstzinnigheid... en in het bijzonder haar bijdrage aan de Nederlandse danscultuur. Peer Ulijn praat met hem. Meneer van Manen, u kent koningin Beatrix op een andere manier... dan de meeste Nederlanders. Ja, en dat heeft ermee te maken dat zij zo geweldig... in de kunst geïnteresseerd zijn, is. En uh, dat is ook buitengewoon belangrijk voor haar slotte beeld houdt ze ook. En, en, uh, dus dan, voordat je dat kan, dan, heb je, dan weet je daar ook al een hele hoop van. Dus ik bedoel, zij is ook nog voor mijn gevoel toch een kunstenaresse. En een groot liefhebster van de dans. Daar zijn wij buitengewoon gelukkig mee. En, maar het leuke daarvan ook is... Het, uh, uh, ik vind haar een, sowieso een geweldig mens, maar ook een fantastische vrouw... Want uh, als ik naast haar zit uh, bij een buitengewone dansvoorstelling, dan zit er toch op een gegeven moment niet maar steeds die koningin naast me. Dan zit er een vrouw naast je die gewoon met jou een gesprek kan hebben over wat er te zien is. En dat vind ik buitengewoon bijzonder. Hoe moet dat nou straks? Want nou komt koning Willem-Alexander en die staat niet echt bekend als een dansliefhebber. Nee, maar laten we niet vergeten dat hij getrouwd is met Maxima. En ik denk dat Maxima daar buitengewoon geïnteresseerd in is. En zoals ik Maxima zie, ben ik er eigenlijk wel van overtuigd... dat zij die kant van Beatrix zeker buitengewoon aangename vindt... en daar iets aan zal gaan doen. Dus ik hoop natuurlijk dat het niet alleen bij schaatsen blijft, waar ik ook buitengewoon zelf erg dol op ben. Uh, maar dat het uh, meer. Maar het is zo dat Wilma Alexander is toch ook heel vaak meegegaan naar buitengewone concerten, dansvoorstellingen en toneelvoorstellingen en, en, en, en, en, en, en, en uh, exposities. Dus uh, ik wens me daar geen zorgen over te maken. Dat was Hans van Manen, Menoremeijer, heeft hij daar gelijk in. Hij wenst zich daar geen zorgen over te maken. Ja, daar heeft hij natuurlijk sowieso gelijk in, maar nee, wat, nou, wat denk je? We gaan het zien bij de eerste staatsbezoeken, want dan is het altijd een contraprestatie. En, en koningin Beatrix nam altijd uh, hoogculturele uh, gezelschappen mee. En uh, misschien dat uh, Prins Willem koning Willem-Alexander dan... Uh, inderdaad de toppers meeneemt. <lacht> <lacht> Dan weten we meteen hoe het zit. Goed. Luc Ikink, jij... Uh, ja, man, jij bent al uren bezig met het volgen van Twitter. Het begon leuk. Is het nog steeds leuk op Twitter? Het is een beetje rustig geworden, maar dat geeft niet hoor. Ik heb even een kleine samenvatting gemaakt van wat er allemaal is gebeurd. Uurtje of vijf kwam het nieuws naar buiten. De boodschap was nog onbekend, wat zou ze gaan zeggen? Twitter ontplofte echt op dat moment, zoals eigenlijk alleen Twitter zo mooi uit zijn voegen kan barsten. Elge van der Wel, hier techredacteur tech bij NOS, merkt op dat men op Twitter wel heel erg van het Koningshuis houdt. Toch zijn er ook Mensen die het niet allemaal zo zeker weten, volgens verslaggever Ilko Bos van Rozentaal, kan het ook zijn dat koningin Beatrix misschien wel de Elstede-tocht gaat aankondigen. Het WBJ 1978 zegt dat het ook nog kan betekenen dat Beatrix het gebruik van EPO gaat bekennen. Sowieso wordt het door veel mensen geopperd dat wanneer Erik Dekker en Michael Bogen dopinggebruik zouden willen bekennen, het zo rond een uurtje of zeven wel een goed moment zou zijn. Maar in de tijd van prinsessen, ja, ja, ja, ja, ja precies. Ja, zeker. Michael Steur doet ook een bekentenis, eentje die velen van ons wel zouden willen doen. Ook hij hij had geen idee wat het woord applicatie betekent. Peter Minkjan heeft een geruch gehoord. Volgens hem zou koningin Beatrix bij 1 miljoen likes op Facebook gaan aftreden. Eh, er werd ook een beetje warm gedraaid. Wat zou de hashtag moeten worden? Iemand op de hashtag Bea. Het werd uiteindelijk hashtag Tricksit. Maar Niels Albello probeerde ook nog een geinige #beatrix. Die vond ik zelf het leukst. Is het niet geworden helaas. Siewert van plaatst nog een foto van een privé, dat blad. Die hebben op de voorpagina staan deze week dat er een troonopvolging komt... in plaats van een koninginnedag. Kortom, zij hadden het bewijs. Maar dat hebben ze eigenlijk elke week. Zeven uur, het was de toespraak. Op dat moment is Twitter echt al twee uur lang volkomen hysterisch. Ik ook. Veel mensen vinden het maar een korte toespraak. Rust lekker uit is een veelgelezen tweet. Hidde zegt toch kippenvel. Henk Krol is de eerste politicus die iets twittert. Hij zit ook onder het kippenvel. En zo gaat het maar even door. Een uh, aantal fake accounts waren er nog. Prins Charles zegt dat de koningin aftreedt voor haar zoon. Ze moet wel echt van hem houden. Kortom, het was genieten. Maar dat is niet voor het eerst, want Jody van der Bovenkamp die zegt... Ik sprak met mijn vader, en volgens hem was het 33 jaar geleden ook al zo'n puinhoop op Twitter. Even <tweak> <tweak> kijken. <tweak> <tweak> <tweak> genoeg, genoeg is genoeg. Luc Iking, dank je wel voor al jouw uh, Twitter-berichten vanavond. Het was zoals altijd een genoegen. Ben Reemmeijer, ja. dankjewel. Gaan we gaan de komende drie maanden uh, doen. Oh, we gaan alleen maar hierover praten en ook een beetje ander nieuws natuurlijk. Dank, Daniëlle Hooghiemstra, ook dank voor jouw komst hier naartoe. Alle andere gasten ook van vanavond, dank dat u er zo snel was. Straks, na 11 uur, gaan we gewoon door op Radio 1. Eva Jinek presenteert met het oog op morgen daarin een gesprek met Wim Kok... Als het goed is, kijken even Eve Brouwers, die lang bij de Rijksvoorlichtingsdienst heeft gewerkt. Doreen Hermans, min of meer collega, mede-auteur Danielle Hoogingstra ja. van een van de boeken. En Vincent Mensel heeft vier keer een portret van Beatrix gemaakt, maar fotografeerde haar nog veel vaker. Ook die is te horen. Wij wensen u een goede avond. Het Radio 1 Journaal is er morgenochtend weer om zes uur.